Ja. Uur. Door Alt Megens met het NOS-journaal. De komende editie van Sail Amsterdam wordt niet verschoven, maar helemaal afgelast. Het evenement met honderden zeilschepen kan niet doorgaan... omdat alle evenementen tot 1 september zijn verboden. Verschuiven is volgens de organisatie niet mogelijk... omdat de grote zeilschepen de komende jaren niet naar Amsterdam kunnen komen... en sponsors hun prioriteiten elders hebben liggen. De volgende editie van Sail Amsterdam is daarom pas in 2025...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 In Hongkong zijn vijf belangrijke bestuurders vervangen. Volgens Carrie Lam, de hoogste bestuurder van de stad... is dat nodig om de wederopbouw van de economie... na de coronacrisis in goede banen te kunnen leiden. China heeft het ontslag van de vijf bestuurders goedgekeurd. De beslissing kan volgens critici de onrust in Hongkong aanwakkeren. Na de hevige protesten van vorig jaar... is het er de afgelopen maanden juist relatief rustig geweest. Het weer, het is zonnig. Het wordt 15 graden op de wadden, maximaal 22 graden in het zuiden...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 Het, nu. Het, ritme. Het, ritme. het ritme van ZFM. Goedemorgen van goedemorgen. We zijn er weer. Geen Walter Sands deze morgen, maar uh, uh, je moet het even met mij doen. Gerloogman uh, tot uh, 12 uur hier bij ZFM met de allerleukste platen. En uh, natuurlijk uh, nieuws van uh, alles wat er uh, met ons uh, dorp en onze regio te maken heeft. En uh, nou, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want het is uh, heel erg belangrijk, en zeker de moeite waard. Maar we beginnen met muziek. Een leuke muziek. Dan Laten we het wel leuk houden. We proberen het in ieder geval. Het is 22 april 2017. Vijf over tien. Everyone down. In another place. Another town. You were just a base in the crowd You were just a base in the crowd Out in the street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 Een face in the crowd. In the crowd. Nou dat is wel A face in the crowd. Jawel. Tom Paddy. Later met de heartbreakers, maar in dit geval deed hij het helemaal alleen. Uh, face in the crowd zoals gezegd. Het wordt vandaag een uh, prachtige dag. Vandaag schijnt de zon volop en is er geen wolkje aan de lucht te zien. Uh, het wordt maximaal 21 graden, dames en heren. Ja, denk er niet licht over. En er staat een matige en uh, uh, vrij krachtige wind aan zee. Dat is dus hier, ja, windkracht 4 of 5. Nou, dat is niet gering, maar het is wel lekker hoor. En vanavond en vannacht wordt het helder en koelt het af naar 9 graden. En de oostenwind neemt af tot, uh, van zwak, zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. Nou, daar ben je ook weer op de hoogte. Je had ook je hoofd uit het raam kunnen steken. Het was waarschijnlijk veel makkelijker. Maar uh, ja, je moet het toch ergens van aanhalen. Hé, dat zeg ik. Hoe is het verder? Op deze dag? Ja, kan, uh, kan beter, hè, zeggen we dan. Somewhere deep inside. Something's got a hold on you.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 holds the lies and deception back to nothingness like a ZFM met geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. En uh, ja, uh, Koningsdag uh, 2020 wordt een woningsdag. Helaas, helaas, helaas. Het uh, zal dit jaar een vreemde Koningsdag worden door het uh, virus. Kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden... en daardoor zal alles wel anders zijn. En het wordt uh, vooral een feestje van thuisblijven. Helaas, ja, het is niet anders. En we moeten er uh, allemaal mee leven. Want als we dat niet doen, dan... Uh... We gaan uh, zijn we nog verder van huis. Niet in Londen hoor. We komen tot niet. Want de reizen zitten er ook niet in. Maar het is wel lekker weer. Lekker wandelen. Hé? Hier is Bluff. Het liefste uit Londen. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen ander land.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 Met de prachtigste verhaal.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 heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol, met al het liefst uit Londen. Beruf. en uh, hun allereerste hit geloof ik. Uit Londen eh, hebben we toch een klein beetje gereisd. Met z'n allen zijn we even weg geweest. En zijn we weer terug in Zandvoort. Dus wat dat betreft is het eh, allemaal eh, ja, zoals het is. Eh, de Zandvoortse Horika heeft de afgelopen week een filmpje opgenomen over hoe het eh, de anderhalve meter maatschappij ziet. Eh, het filmpje is geïnspireerd op de filmpjes die eerder op sociale media te zien zijn geweest. Je moet maar eens een keer kijken bij eh, zandvoortnieuws.nl. Eh, daar kan je. De filmpjes bekijken en nog meer nieuws bekijken van uh, wat er allemaal in zand wordt gebeurd. En dat is, uh, ja, het is natuurlijk heel sneu dat ook uh, onze uh, uh, Grand Prix niet doorgaat. Dat, is, dat gaat mij wel aan het hart hoor. Dat gaat mij wel aan het hart. Maar ja, we hebben uh, uh, volgend jaar en uh, volgend jaar moet het allemaal weer uh, uh, wel doorgaan. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja. en daar moeten we maar op wachten. Het is niet anders, vrienden. Het is kwart over tien geweest. 17 over tien om precies te zijn en hier is Madonna. En swing even mee bij ZFM. Het geluid van zand wordt 24 uur per dag. Dat je het weet. away bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Het is 21 over 10. Nu alweer 22 over 10. Tijd vliegt de En uh, gisteren hebben ruim 7,8 miljoen mensen gekeken naar uh, premier Mark Rutte. Over de nieuwe coronamaatregelen en uh, voor een niet-sportprogramma is dat een kijkcijferrecord. Er keken bijvoorbeeld meer mensen naar Rutte... dan naar het huwelijk van uh, prins Willem-Alexander samen met Maxima. Dat waren de 6 miljoen. En de recordhouder tot nu toe, de uitzending van Peter R. de Vries... over Joran van der Sloot, die, uh, die uh, trok 7 miljoen. En dit is dus uh, ja, de, nieuwe, de nieuwe winnaar. Een beetje een trieste winnaar, vind ik. Ik had liever iets leuks gezien. Maar ja, het is niet anders, dames en heren. Laten we maar naar de muziek luisteren hier op ZFM. want uh, uh, Dat hebben we dus wel in de allerleukste. De aller, aller, allerleukste. Wat denk je hiervan? Cat Stevens. Hij zegt het zelf maar, Cat. morning has broken Like the first morning Blackbird has broken For the singing, praise for the morning, praise for the springing fresh from the world. Sweet the rains, new. From incompleteness, where his feet pass, mine is the sun. Struktur naar Geer Loogman bij ZFM was I'm gonna make you ZFM. Het is uh, 1 over half 11 alweer. En dit was uh, Goodbye Stranger. En uh, ja, uh, de, de, de muziek blijft natuurlijk altijd goed hier bij, uh, bij, uh, bij ZFM. Dus wat dat betreft uh, kan je lekker blijven luisteren. Dus uh, wat dat betreft is er niks aan de hand. En uh, WhatsApp heeft uh, wat nieuws. Die heeft nu stickers over social distancing. En dat houdt in dat je. Ja, dan kan je uh, allemaal plaatjes bij je WhatsApp uh, uh, berichtjes sturen dat je anderhalve meter afstand moet houden. En uh, misschien helpt dat. Ik, uh, ik denk het niet, want we doen het al, hè? We doen het al met z'n allen. Dus wat dat betreft is het niet zo'n uh, heel, uh, heel raar verhaal. Hoe is het verder? Gaat het goed? Ah. Nou, met ons ook hier. Nou, met mij nog. Ik heb uh, heerlijke handschoentjes aan. Van die, uh, van die plastic waar het zo lekker onder gaat zweten. En hier is Chariot. Kervis de is Oh, from the ground is good enough. But seeing moon through birth, brings me mirrors of the earth. The soul is just yellow energy. There's is a living promised land, even over fields of sand. Seas just filled the De crawl, zo heet de vriendenkwam. En Cherry tegen de eerste hier in Nederland. Alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden, dames en heren. Burgemeester krijgt meer bevoegdheden om te handhaven. de politie mag ingrijpen bij groepen van meer dan drie personen. Boetes tot 4000 euro voor winkeliers die äh, äh dingen doen die ze niet mogen doen. En, uh, ja, dat zijn geen. Uh, dat zijn geen. Uh, euh, uh, uh, euh, dat zijn geen uh, dingen die, uh, ja, die, die, uh, die je wel wil. Dus we moeten met z'n allen erachter uh, staan en uh, ke keihard. Uh, ja, uh, meedoen en, en uh, dan hebben we misschien wel kans dat we op korte termijn uh, dit virus verslaan, want uh, ja, dit is, uh, dit, is, dit is echt voor niemand leuk. Dit is echt voor niemand leuk, maar het is niet anders, dames en heren. Hier is Boudewijn de Groot. Wanneer geef jij je bloot, laat jij jezelf en zien. Ben je bang voor anderen, of voor jezelf misschien.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 Zlij erop gelegd. Prachtige plaats van uh, de <tacht> geboren in Batavia, uh, voormalig Nederlands-Indië en opgegroeid in Haarlem. En hij uh, zat op het Cornet Lyceum in Haarlem. En dan leerden die Lennart Nijg kennen en samen hebben ze natuurlijk prachtige nummers gemaakt. Lennart uh, voor de tekst en uh, Boudewijn voor de muziek. En dan krijg je dit soort pareltjes, dames en heren. Eens kijken of uh, Google wat weet over het coronavirus. Hey Google, wat weet jij van het coronavirus?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 Nou, ze deed het uh, toch wel uh, redelijk uh, te verwoorden, dames en heren. 10 uur 42 en 12 seconden. En wij zetten hem. En hier is een Fleetwood Mac. Everywhere. Everywhere. Uh, here en there en everywhere. Can you en uh, Everywhere de 2017 Remix. Nou, dat hoor je ook goed, hoor. Dat is fijn om te horen. Goedemorgen, Zandvoort. Kwart voor elf. En de uh, New York Times houdt een lijst bij van alle personen en plaatsen... die de Amerikaanse president Trump heeft uh, beledigd. <laughs> dat is echt ongekend wat die man allemaal zegt over andere mensen. Over Bush, hij, die is niet leuk. Hij krijgt 220.000 dollar op een saaie speech te houden. Over Kim Jong-un, zei die little rocket man. Ik zou hem nooit kort en dik noemen, duidelijke gek. En over Robert De Niro, hij heeft een zeer laag IQ. Hij heeft te vaak zijn hoofd gestoten, volgens mij is hij stom donker. En over Bill Clinton, zei hij de grootste vrouwenmisbruiker... uit de Amerikaanse geschiedenis. Zeer overschat. Nou, dat gaat maar door, dat gaat maar door... Want die man is echt... Uh, uh, die is echt uh, niet, niet goed bij zijn hoofd. Maar hij is wel... Uh, ja, als je, als je... Het, is jammer, het is jammer dat hij president is. Anders kon je er nog, je er nog wel om lachen. Even kijken. Ja, dat, daar staan er een heleboel. Je moet maar even kijken op internet. Dat is echt uh, de moeite waard. MSN Nieuws. Daar uh, kan je het op terugvinden. Hier is...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 He's a one trip pony, he either fares or Nee, nee, nee, nee. We gaan live in een zaaltje. Een groot zaaltje. Hormer, hormer, Zie Hier, groot zaaltje. Nou, ik vind het bijzonder. Ik vind het echt bijzonder. Dames en heren. beetje wakker worden. Om tien voor elf. Hier bij ZFM... Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. De mooiste muziek. En de mooiste platen. en De beste en de leukste. En de... <laughs> Beetje positief, hè? Hier is de hoe. Of hier wacht hoe. Ik weet niet hoe je dat zeggen? De hoe. En hoe are you? Kom op. Happy I serie. Ik ben even de naam kwijt, maar daar kennen uh, de, de jongeren uh, uh, waarschijnlijk. Uh, uh. En 27 april is het uh, geen koningsdag, maar woningsdag. En uh, om uh, 19 over 6, dan uh, ja, dan uh, wordt, uh, dan begint het. En dan uh, kan je uh, je vlag ophangen of je kan uh, wat anders uh, oranje in je huis doen. En uh, ja, je kan ook een prijs winnen. Uh, zorg dat er een vlag hangt, versier je huis en maak kans op een lekkere prijs. Eind van de ochtend verras we, verrast nou niet we, uh, maar de Stichting Viering uh, Nationale Feestdagen Zandvoort, tien adressen. En om uh, kwart voor tien tot tien uur klokken de luidende klokken in heel Nederland. En, eh, en op de hand En de klokken luiden als teken van verbindenis Tussen vreugde en verdriet. Dames en heren. Het is wat het is. En om tien uur in de nationale oude te zingen het Wilhelmus. Je moet je tv maar aandoen en dan kan je alles volgen. En dan komt het helemaal goed. Hebben we toch nog een leuke dag. Hier is De laatste voor het nieuws. ...van 11 uh, uur. Ik zit hier tot 12 uur... ...en uh, daar moet je het maar even mee doen. Ik hoop dat je het gezellig vindt... ...en dat je het leuk hebt.